Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt nog meer geld voor leren lezen, schrijven en rekenen op scholen. Eerder al 400 miljoen en nu verhoogt de onderwijsminister dat bedrag naar 600 miljoen. Het geld is voor scholen die het het hardst nodig hebben... en kan worden gebruikt voor extra lessen in kleinere groepjes... bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes. Ook kunnen scholen een team over de vloer krijgen dat leerlingen helpt met lezen en rekenen. Stakingen in Duitsland vandaag bij trein- en vliegverkeer. Dat ligt in het hele land zo goed als stil. Ook bij bussen, trams en metro wordt gestaakt. Met de drukte op de weg lijkt het op dit moment mee te vallen. De Duitse vakbonden eisen meer loon. Bij een auto-evenement op het circuit van Assen zijn gisteren tientallen auto's bekrast. De organisatie kreeg mails binnen van mensen die krassen hadden na de grote autoshow... maar ook losgedraaide wielbouten en vernielde zijspiegels. Ook hebben ze dashcambeelden binnengekregen, zeggen ze. Delen van de geheime broncode van Twitter zijn gelekt op internet. Dat is best een big deal, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. In algemene zin, want we weten niet om welke broncode hier precies gaat... is broncode de basis voor hoe een platform draait. Dat is behoorlijk belangrijk en behoorlijk pikant... dus ook als dat wordt gelekt zoals nu het geval is. Dus dat wil je natuurlijk te alle tijde voorkomen als bedrijf... dat zoiets gebeurt. Zo zouden bijvoorbeeld concurrenten kunnen leren van zo'n broncode... maar ook kunnen hackers dan makkelijker aan de info van gebruikers komen... Mogelijk stond de Twittercode al maanden op een site. Inmiddels is hij eraf, maar Twitter wil van die site wel weten wie de broncode heeft gedeeld. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst door het hele land winterse buien met hagel en natte sneeuw. In de loop van de dag zijn er meer opklaringen met ook best wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter... Het enige dat nog echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want daar heb je nog een kleine 10 minuten op onthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10, De Ring van Amsterdam, heb je 5 minuten vertraging bij Dürgerdam. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Who lived in Epping Forest And all he ever wanted was the blood Direct from their global perambulations to the very boards of this supremely magnificent Rosenier march. Ladies and gentlemen, I give you. Anders. En dan zijn we dan weer met de Goedemorgen Zandvoort. Het was weer een drukke week en daar gaan wij uh, over praten met een heleboel mensen. Wij gaan straks eerst eens praten met Carina Veren van de Rotary. En die heeft een aantal mensen meegenomen. Die stellen we straks voor. Of gelijk, Jeannette. En Paul zit er ook van de Diakonie. Pieter Versteeg komt uh, praten over de KNRM. Uh, uh, Jan Willem van der Bout is ook al een keer geweest. Dus druk zoeken naar opstappers. Rob en Ineke Smits maken het eerste uur vol. Uh, Slenderjoe op de hoge weg stopt nu echt. En volgende week is de laatste week. Ja, en dan is er natuurlijk veel gesproken over het parkeerbeleid afgelopen dinsdag. En daarvoor komen Michiel Hermsen en Kevin Stefan bij ons in de studio. De dames Britt Molenaar en Mirjam Hogerman die zijn naar Suriname geweest. Het was even twijfelachtig of ze wel zouden gaan. Omdat er nogal wat uh, rommel was in Suriname. Maar ze zijn wel geweest en we zijn uh, zeer benieuwd om te horen wat er uh, uitgekomen is. Dan is er een Lions Club, Brits toernooi en een culture at the beach... Uh, Huub van Rijswijk komt ons daar wat over vertellen. Maar uh, Pim, jij moet ook een beetje helpen met de Brits. Klopt, wij ondersteunen bij uh, de wedstrijdlening en zo. En, uh, okay. Voor de rest hebben ze ook iemand ingehuurd die het uh, ja, uh, Lisa doet eigenlijk zelf. Uh, ja, het regelen van uh, de locaties en, zo en dat soort zaken. En dat en allemaal ik, uh, uh, ja. voor het goede doel waar we het straks in het laatste uur over gaan nemen. Allemaal voor het goede doel, ja. Er zit hier uh, Carina naast mij met, met een laptop in plaats van een tulband. Sorry. Nou, hoef je geen sorry voor te zeggen. Het komt nog. Dat is Jeannette. Carina, er wordt weer gebakken. Jullie is ook jullie jaarlijkse ding, zo maar zeggen. De Paasstulband. Vandaar dat hij er nog niet is. Maar waar gaat het dit jaar over? Voor wie gaan we bakken? We zitten aan elkaar te knikken wie het mag ja, zeggen. Ja, omdat de microfoon precies in wind staat. Pak, pak rustig die microfoon, oh ja. hij kan alle kanten op. Nou, dit jaar... Uh, we hebben natuurlijk nu al twee jaar op rij... Uh, deze mooie actie mogen doen... voor de lokale doelen in Zandvoort. En natuurlijk waren we weer aan het denken... wat zullen we dit jaar doen? En nou... Uh, eigenlijk zijn we best wel snel... Uh, eruit gekomen... om uh, te praten met uh, Tilly en Paul... van de Dioconie. En Zij kwamen ook met een voorstel om... Uh, kinderen, jongeren een uh, mooie dag te laten beleven in de vakantie. Zodat ze, als ze naar school gaan aan het eind van de zomervakantie... dat ze dan ook met een mooi verhaal op school kunnen komen... maar sowieso een mooie dag geven. Dat, uh, dat is het doel. Ja. Paul van de Diakonie uh, uh, Zandvoort. D dit is uh, voor kinderen die uh, uh, zeg maar, geen geld voor schoolreisje hebben? Ja, dat klopt. In Zandvoort wonen natuurlijk nogal een aantal gezinnen... die uh, met hele beperkte middelen uh, leren leven en moeten omgaan. En vanuit de diakonie uh, van de aangetakte parochie... zijn we gewend om, uh, als we het over de middelen beschikken... om mensen uh, een steuntje in de rug te geven bij allerlei activiteiten. He, dat kan van voedselpakketten tot, tot voorzieningen voor studie of uh, een fiets zijn... En waar we dan altijd hopen dat we over voldoende geld beschikken in de zomermaanden... ...proberen we in overleg met uh, de leiding van Pluspunt... Uh, ...een dag en voor de puberale kinderen, soms zelfs een paar <tiedacht> dagen... Een, uh, ...een vakantiebestemming te bekostigen en te organiseren. Nou, wat wij doen is, uh, we zijn geen reisbureau en geen... Uh, Vakantiekolonie, maar. op onze manier proberen we met de nodige financiële steun. Uh, Marieke van Pluspunt de mogelijkheid te bieden. om iets te organiseren. En uh, dat is met, het, met de vorige leiding van uh, Pluspunt. een aantal jaren heel goed gelukt. Uh, in, Mede in de zomervakantie, dus eigenlijk denk je dat alles een beetje pas op de plaats maakt, maar juist dan uh, wordt het voor ons druk. En toen, uh, als ik uit het verleden de revue laat passeren, dan zie ik dat uh, ik dacht dat we drie keer in staat zijn geweest om met twee bussen, zo'n 50-60 kinderen, een aantal begeleidende moeders, wandelwagen, kinderwagens af te reizen naar de Lineeershof in Binnenbroek. Het en en is een heel bekend, en wel een heel bekend uitje. Want het, uh, ja, ik kom mij voor dat het echt een jaarlijks uh, lineeus of uh, uitje ja. is. Het is Wat? ook een beetje traditie ja. tot, tot aan de. Uh, Na nou, de corona-corona. Ja, die, corona die, uh, die natuurlijk. In, uh, uh, de hele tuin dicht. Bij de tuin de was dicht, en, ja? De tuin was gesloten. Uh, ook het vervoer van uh, zo'n grote groep mensen met een bus. Uh, dus we staan weer aan het begin van een, een wat nieuw uh, tijdperk wat dat betreft. <laughs> gaat dat weer lineair zo of worden of, of, of gaat er heel iets anders gebeuren? De bedoeling is wel dat uh, mensen die iets kunnen bijdragen worden uitgenodigd. Uh, maar ook mensen die zeggen, ja, daar heb ik echt de middelen niet voor. Daarvoor hebben wij dan uh, de middelen beschikbaar om... Uh, om die mensen toch uit te nodigen. Uh, ja. Ga je melden en geniet van zo'n dag uit. Is die groep aan het groeien? De groep is denk ik aan het groeien. Uh, mensen hadden misschien toch een beetje schroom. Hoewel de, eerst, de eerste twee jaar hadden we, dacht ik, één bus. Maar dat is al uitgegroeid tot twee bussen. Dus uh, ook toen was er uh, aanwas en vraag naar... Kunnen wij hier ook... Uh, aan het meedoen. Mm -hmm. En ik ben daar. Ik ben nooit mee geweest op de dag zelf. Ik heb wel mm -hmm. altijd <laughs> geholpen met uitzwaaien. En, en als ik op tijd was ook weer uh, zogenaamd lege bussen aan het eind van de middag weer zien terugkomen. Nou, het, kan je vertellen, dat is een heel spektakel mm -hmm. hoor. Uh. En er is ook veel belangstelling van uit de buurt. Mensen die ook komen kijken wat er uh, te doen is. Dat is ook een beetje ontstaan toen. Uh, uh, die zomervakantieweek van uh, de protestantse kerk organiseerde dat vroeger. Uh, creade. Uh, Recreade. Recreade. Recreade. Ja. Uh, Recreade hield toen op te bestaan. En toen, denk ik geleidelijk aan, zijn wij een beetje in dat... Ja, de, in dat project van die kinderen. De Recreare was echt een, een, een, een ding in Zandvoort... waar kinderen van maandag tot, uh, tot uiteindelijk op, op het plein... en ook in Noord was dan uh, de, de laatste samenkomst... Zandkraampje heette dat. Ja. En die is toen uh, gestopt... wegens helaas geen uh, genoeg vrijwilligers. Dat was, een, dat, dat was voor een deel uh, opgezet door de protestante kerk. Als ik het goed weet, hè. ik dacht mevrouw Minken Vermeulen en zo... die daarop kunnen ja, ja. En uh, er was een grote groep leidinggevende bij betrokken. Dat waren uh, stagekandidaten uh, van, van sportscholen en, uh, en lerarenopleiding. Of, mm -hmm. of mensen met een beetje gevoel voor dat werk... die zich een week belangeloos inzetten om uh, dat te organiseren. Ja, mooi. Nou, die, de... Dat is nu helemaal vervangen door het uitje naar... wordt uh, een uh, deel vervangen door uh, dat uitje, ja. Ik zie jou, Carine, redelijk knikken. Heb jij daar inzicht in, in, in uh, ook van school uit? Nou, ja, ik weet dat volgens mij een collega van mij, uh, die ging ook altijd mee. Om uh, mee te gaan met die, uh, met die vakanties. Ja. En uh, dat gaf zelf ook heel veel voldoening om kinderen zo'n fijne week te geven. Maar goed, nu gaan we proberen... Een dag bij elkaar te bakken, Ja. Toch? Een dag bij elkaar. Ja. net? Uh, uh, de opperbakster. De opperbakster, nou ja. Ik, uh, <laughs> ik zeker weten, nou ja, opperbakster. Maar we hebben dat samen met Carine hebben. Ja, want er is en, iemand die uh, een beetje de leiding neemt daar ja, ja, Ja, nou, met bakken ben ik wel degene die dat uh, inderdaad doet. Maar ik heb dit jaar ook uh, extra hulp gekregen. Of ga ik krijgen van... Uh, Diana Afspoel, Diana die uh, is ook wel bekend, denk ik, met bakken. Ook een Rotorinaam. Ook een Rotorinaam. Ja, en die gaat uh, zeker ook uh, helpen met bakken. En uh, ja, wij hopen wel dat het weer een uh, succes zal worden. De verleden jaren was het altijd een groot succes. Dat hadden we best wel uh, goed. Uh, Hoeveel taart had je vorig jaar? We hadden vorig jaar ongeveer 175 uh, gebakken. En ja, ja, um, ja. wat gaan de taarten dit jaar kosten? Ja, we hebben de. Eigenlijk hadden we de prijs moeten verhogen. Uh, Inflatie-technisch. Inflatie nou, waarom uh, doet dat dan niet? Uh, Albert Heijn was wel weer zo vriendelijk om ons toch te uh, uh, sponsoren. Okay. Terwijl toch wel, uh, ja, alles is wel veel en veel duurder geworden. Hè. Uh, echt wel behoorlijke prijsverhogingen. Dit jaar hebben we het nog gelaten op 12,50. Maar we hopen wel dat de mensen daar dus dan ook nog even extra het telbandje gaan. Uh, voorgeven mag ook. Voorgeven is zeker. Uh, we hebben al wel oh. wat uh, donaties gekregen. Die zeiden van, nou, oké, okay, het is toch goed doel. We geven toch een donatie. En uh, we wonen wat verder weg, dus ophalen is lastig. Dus donaties zijn natuurlijk van harte harte welkom, want het is natuurlijk een geweldig doel waar we mm -hmm. hiervoor gaan doen. En jongeren verdienen echt ook wel uh, wat extra. Een dagje uit. Een dagje uit. En net zoals Corina had is het natuurlijk fantastisch als ze. Net zoals andere kinderen die in een betere omstandigheden financieel zitten. Dat ze op school, als ze terugkomen, toch even kunnen vertellen van... Ja, maar ik Hartstikke heb dit en worden. dat gedaan. Ja. Dat ze ook hun leuke verhaal kwijt kunnen. Gaan we zakelijk worden, hè? want de ja. taarten kosten 12,5 euro. Ja. Hoe komt men aan een taart? Hoe komt men aan een taart? Nou, ik kan het bestellen uh, via de e-mailadres. Uh, nee, e -mail. e ik zeg het verkeerd. De rotaryzandvoort.gmail.com en dan een bedrag van 12 euro storten op rekeningnummer NL 77 ABNA 049 65 13850. En dan graag je naam vermelden en uh, je kan het afhalen bij Christy van Wijn aan Zee vanaf 5 april. Nou, dat is mooi. Dat is een woensdag. Dat is op woensdag, ja, ja, ja. volgende week. Ja. Nou, en ieder die uh, een, een turband wil hebben... en zeker de mensen die hem al geproefd hebben... die uh, zullen alweer op het vinkertouw zitten om uh, te storten. Maar degene die het nog niet geproefd hebben, doe dat zeker. En dat doen wij misschien ook nog wel volgende week... maar we gaan wel ja. kijken hoe het ja, zit. Um, het tweede onderwerp uh, waar wij het nog even over moeten hebben... is uh, de tentoonstelling bekende Zandvoorters. Ja. Nou, er zit er een. Ja, een hele bekende. Een hele bekende. Komt die ook voor in het... Uh... Nee, sorry. Nee. Paul, je hangt er niet door. Nee. Nee. nee, jongen. Je mag wel komen kijken. Oh, ja. Nee, Ja, ja uh, bekende Zandvoorters. Ja, Zandvoort. 7 april. Ja, 7 april start de expositie tot en met 4 juni. En... Uh, nou, ik heb natuurlijk ook meegeholpen samen met Leon van Esch... en natuurlijk uh, het hele team van het Zandvoorts Museum, uh, met Hilly als uh, uh, de leider nee? daarin. Uh, we hebben behoorlijk wat uh, bij elkaar gezeten ervoor. En uh, mijn taak was eigenlijk uh, om ook naast de, de mooie foto's... die er uh, komen te hangen van bekende Zandvoorters... en mensen die iets met Zandvoort hadden... Uh, ook iets tastbaars erbij te verkrijgen. Tilband. Geen, nee, want dan, dan moet Janette hangen. <laughs> nee, um, uh, maar goed, dat ga ik nog niet vertellen. Want het is leuk om te gaan kijken dan. Maar daarnaast heb ik... Uh, je, je hoeft het niet te vertellen, maar een, een, een, een richting. Een richting. Nou, bijvoorbeeld komende woensdag uh, gaat um, uh, Marlene... die gaat eventjes uh, naar de Gertsenbach-school... om daar uh, de afscheidsbrief van Wim Gertsenbach... Uh, op te halen. En die mogen we dan ook in het museum neerleggen. Ah, okay. Bijvoorbeeld de Edison van Johnny Jordaan. Ik heb gisteren gehoord dat uh, Alain Clark zijn gitaar uh, wil... Dus allerlei uh, dingen die, ja. uh, die be bekende zandwoorden ja. gebruikt hebben. Wat ik zo Juist. Leuk. En daarnaast, en daarvoor ben ik dan ook hier... en oh. dat is mooi in het verlengde voor ook, uh, waar we het net over hadden... Um, heb ik eigenlijk een lijstje academies opgezet. Ik zie dat mijn batterij nu helemaal bijna ligt. <laughs> um, academies, workshops opgezet voor kinderen. En ik hoop zo dat uh, wie nu luistert... Uh, zegt van nou, dat lijkt me wel leuk voor mijn uh, dochter of zoon... of voor mijn kleindochter of voor mijn kleinzoon... om daaraan mee te doen. Want ja, als je beroemd wil worden of wil zijn... of een keertje wil voelen hoe dat is... Bekendes antwoorden wil worden. of je hebt uh, een talent... Uh, dan kan je een keertje uh, bijvoorbeeld ah. toneel komen spelen... Uh, met een echte dramadocent. Uh, die heb ik dan uh, gevraagd. En we hebben eigenlijk elke keer in een weekend hebben we iets. Niet in het paasweekend, want ik dacht... ja, dan zijn ze eieren aan het zoeken. Dus maar dat kan gaan kan we dan ook maar in het heel... museum. Ja, dat is waar. Um, maar bijvoorbeeld 15 april hebben we dan de eerste academy. En dat is dan toneelspelen. En um, wie hebben we nog meer... Bijvoorbeeld Donna Kobani. Die gaat zich inzetten om uh, te, te leren hoe je een mooie straattekening kan maken. En dat is dan weer voor het gezin. Dus dat is leuk als vader en moeder met de kinderen komen. Uh, we hopen natuurlijk ook op een zonnetje. Want het is een meivakantiespecial. Um, dan hebben we nog uh, Lady, uh, Lady Mix. Zij komt een DJ-workshop geven. Uh, New Wave gaat ook zijn aandeel geven. Muziek. Uh, zangles. En de gitaarles op één dag. Dus uh, dat wordt ook heel erg leuk in het museum. En dan nog uh, fotografie. Want ja, als je een beroemde fotograaf wil worden... Dan moet je, leren. moet je dat wel eventjes leren van een echte fotograaf. Dus dat gaat Patrick Kool doen. En dan heb ik nog uh, uh, Jerina van der Heijden. Zij gaat een heel erg mooie silhouettekening maken. Mm. Want ja, als je beroemd bent, dan is je silhouet moet wel... Er overal bekend worden natuurlijk. Ik, ik, uh, ik hoor een, een heel vol programma. Ja, verdeeld over uh, ik, ik, allemaal ik weekenden. We moet het uh, even uit elkaar trekken, denk ik. Ja. Er is een expositie ja. van uh, be bekende zandwoorden. Ja. En er is heel veel uh, te doen in workshops. Ja. Academie workshops. Uh, heel programma. Ja. Wordt dat nog gepubliceerd? Want ik heb in de zandskrant een klein stukje gezien. En, nee, maar uh, er, komt, uh, er komt nog wat. Ook want het, is, op social media. het is zo groot... Het is zoveel, maar het komt ook in het krantje nog. En, uh, maar daarnaast moet ik wel zeggen... omdat dit natuurlijk een beetje voor het eerst is... mochten er te weinig aanmeldingen zijn... Uh, dan kan het niet doorgaan. Want er zijn natuurlijk ook wel kosten aan verbonden... Um, als je dus hier aan is, mee wil doen, dan moet je wel een klein bedrag betalen. Dus bij elke activiteit komt, ja. zou komen te staan uh, deelname. Uh, ja. uh, het gaat door in... als er zoveel deelnemers zijn. Juist, zo en uh, wij gaan dan de mensen persoonlijk ook wel berichten als het niet doorgaat. Maar ik wil van het positief uitgaan. Natuurlijk. Dat er allemaal genoeg kinderen op af gaan komen. En daarnaast nog één ding, Nicole Post gaat voor de volwassenen, voor de vaders en de moeders iets leuks doen. Uh, dat gebeurt dus allemaal in het museum. Boven. Uh, zij gaat zelfportretten maken in black en white. Nou, ja, leuk. Kortom, een heel uh, <laughs> vol programma ja. aan, aan, aan activiteiten. Uh, nou, Sant, voor kinderen zullen ongetwijfeld uh, dingen vinden die, die, ze, die ze leuk vinden. Dus ik hoop nee. ook dat ze echt gebruik ervan gaan maken. Ik ga het ook via de scholen nog even, even doorgeven. Hè? Want net als de Paulus Loot wedstrijd, tekenwedstrijd, ja. hoe zag Paulus Lood eruit. Je ziet als je het via school ook promoot. Um, ik heb op mijn school in ieder geval uh, overal in elke klas erover verteld. Hmm. En dan zie je dat kinderen meteen enthousiast zijn... om te gaan nadenken hoe Paulus ja. Lot eruit zag. Ja. Dus er zijn al heel wat tekenformulieren ingeleverd. Maar uh, de andere scholen gaan er nu ook mee aan de slag. Oké. Okay, um, 7 april is de opening. Ja. Ik lees Frank Paardenkoper en Geeloog. Maar nou, Frank Paardenkoper ja. kennen we als dingetje mm -hmm. van de Rode ja. kaplazen. Klopt. Uh, gaat hij dat ook zingen? <laughs> Ik heb geen idee, Leon heeft zich ermee bezig gehouden... maar ik geloof wel dat het uh, een spektakel wordt. Nou, uh, we gaan het allemaal meemaken volgende week. Uh, niet volgende week, maar die week daarna vrijdag op de ja. 7 uh, april. Mm -hmm. Ik dank jullie hartelijk voor de komst, Paul. Jork, ook bedankt. bedankt. Ja. Uh, nou, Baxes, Janet. Ja, dankjewel. Dat gaan we zeker doen. <laughs> ja, ik wens en, jullie uh, uh, natuurlijk morgen als Rotarianen ook veel plezier op het circuit. Ja, ja dat gaan we zeker beleven. Dankjewel. dankjewel. We gaan een muziekje draaien. En ik hoop dat ik goed zit. Um, Right. Number two, Who Will Save Your Soul? Van Jewel. Elves, yep. Yeah. To be able to be here 12 years later and have you guys listen to songs that aren't even on records is unusual. So, thank you so much for being here. Says hold my calls from behind those cold brick walls Says come here boy, there's nothing for free Another burger, another hot dog, some fries You wish him well, hope your health don't go to hell Well, another doctor's bill of lawyers But another cute cheap thrill, you know you love him If you put him in your will to the Their homes So we pray to us man, and different gods As there are flowers But we call religion Our friend was so Worried about saving Our souls afraid That God will take his toll But we forget to begin by. guys you told boy mm -hmm. some stalk stalking the kill you got social security but that definitely won't pay your bills cause there's addictions to feed and our mouths to pay see bargain with the devil say Let's to the streets, go right now and bust all your butts. Who will save your soul when it comes to the memories? You, hey, you, hey, hey. save your soul after all those lies you told. Tweede gedeelte gaan we uh, de zee op, want uh, vandaag is het ook oefendag bij de KNRM. Op zaterdag wordt er gevaren. Uh, we gaan praten met Pieter Versteeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ben je in de uh, loods of ben je thuis? Ik, uh, ik sta net van de boot af. We, we pakken het nog een beetje nat. Dus ik uh, ben even op een plekje gaan zitten in het kantoor <laughs> waar het wat stiller is. Want er worden, uh, de boot schoongemaakt. Uh, jullie, uh, jullie hebben net gevaren? Ja, ja. En uh, hoe was het? Want er stonden aardig zeetjes, zag ik vanmorgen. Ja, dat was leuk. Uh, het gaat <laughs> een beetje om. Dus, uh, ja, dit is een mooie situatie om te oefenen. Dus uh, niet ernstig, maar wel uh, dat je zegt van. Uh, <laughs> die ene golf die, uh, die, uh, ja, die je niet verwacht, die er altijd is, die kwam ook even rustig tegen de, de stuurrust zonder het water. <laughs> zeewater. Dus uh, we moeten even poetsen nu. Ja, ik heb uh, een, keer een haring. <laughs> uh, wat hebben jullie geoefend? Uh, we gewoon varen in en, uh, en rondom de branding. Uh, er zitten natuurlijk meerdere banken voor uh, de kustenverantwoord. En die moet je kunnen lezen dat je veilig en, uh, en zo comfortabel mogelijk uh, ja, ter plaatse kan komen. Hey, als je dat, uh, dat ziet, uh, zo'n bank, hoe bepaal je dat je er overheen kan? Uh, <laughs> Trial and error. Nee, naarmate de eerste, tweede, derde, vierde bank wordt, eh, krijg je steeds meer water boven de banken. Maar bij twijfel uh, ja, zoeken we een hui. Uh, die kun je zien, er zijn geen golven. Uh, of uh, je gaat uh, door het boot plat te leggen, uh, dus uh, om hem om te gooien. Uh, probeer je er overheen te gaan, dan heeft onze boot minder uh, diepgang. Dus uh, niet recht overheen met de kiel. Maar om schuim te leggen, uh, proberen we er overheen te komen. En dat, uh, ja, soms voel je de bank wel schuur. Of als we het echt, niet, uh, twijf, echt twijf, ja, heel langzaam proberen, en dan een uh, je mee, uh, krijg je weer wat meer water, en dan kom je er ook overheen. Ja, dan, dan, dan zet je hem eroverheen eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, Jan Willem is hier ook al een tijdje geleden geweest... en dan ging het ook over, uh, over de boot... en ook over vrijwilligers. Uh, loopt dat niet zo, die werfactie? Die, die nou, dat... dat is niet gezegd. Maar uh, ja, ik denk dat vooral... Uh, vooral er twee eens nodig zijn... dat het... Uh, uh, ja, er zijn best wel veel... Uh, dingen te doen als vrijwilliger. dus het is best een klus om mensen... Uh, beschikbaar te krijgen en dat moet je ook wat weten. En uh, ja, hoe doe je dat? Uh, dus we natuurlijk uh, onze krant waar we regelmatig gaan adverteren. Maar nu heb ik op de dag onlangs van ja, we hebben met een standoek en met moeten meer aan geven dat we uh, ja, altijd mensen nodig hebben. Ik heb natuurlijk, uh, de club staat bijna 200 jaar. En uh, je hebt ook verjonging en vernieuwing nodig. Er geeft mensen zo mee af en uh, ja, dan komt een gaatje vrij. En je hebt best wel wat tijd nodig om uh, groeven te raken. Soms is natuurlijk geen. Uh, geen havenplaats. Dus je kan niet zeggen van nee, we hebben een achterland met hoogsteenvarenden. Dus ja, je moet ook mensen kunnen, kunnen scholen dat ze dingen doen. Ligt dat, ligt dat daar makkelijker om vrijwilligers te krijgen ja, uh, in, als, je, als je een haventje hebt? Nou, nee, dat weet ik niet. Dat is per plaats verschillend. Uh, kijk, Zandvoort en uh, daar moeten we hier vandaan hebben. Want die moeten natuurlijk binnen 10 minuten op het station kunnen zijn bij een alarm. En uh, dus uh, ja, er wonen geen 100.000 mensen in Zandvoort, maar uh, dan zeggen we 17, 18, 19. Um, en veel mensen die wel willen, ja, die werken overdag uh, buiten Zandvoort. Dus dan is het vooral overdag is de bezetting moeilijk in te vullen, soms. Je ja. ziet jou wel eens op vakantie. Ja. Ik ben er veel overdag, ik werk op Zandvoort. Maar ja, ik moet ook voor mijn werk uh, regelmatig naar Duitsland. Ik ben het, ja, dan, uh, de, de, die minimaal moet je vier man hebben om met uh, onze boot die Pawlessen uh, uit te kunnen gaan. Ja, minimaal uh, vier man. Dus er ja. zijn er vier ja. mensen uit uh, Zandvoort, waaronder één schipper of een plaats van een schipper. Ja. Ja. Um, is, is de spoeling echt zo dun dat jullie ook met mensen zonder zeebenen willen hebben? Of gaan die wat ja, anders doen? Sterk nog, ik had ook geen zeebenen. Nee, ik ben gewoon <laughs> uh, fietsen, op je renner, uh, noem maar op. En ik vind het zeer prachtig, uh, maar niet, niet verder dan borsthoogte, want uh, je weet me nooit. Dus uh, ja, je moet het ervaren en het is niet voor iedereen. Ik heb het geluk dat ik niet zeeziek word hier. Uh, nou, maar dat gebeurt als allemaal al een keertje dat je vroeg wegtrekt uh, dus mm -hmm. dat je het het lucht gaat, maar ja, je moet het wel, uh, wel met zee om kunnen gaan. En respect hebben voor de zee. Uh, want dat, dat de krachten hebben we vandaag weer meegemerkt weer gemerkt. Dat is, uh, de krachten zijn enorm uh, bij weer als dit. Ja. Of nog dat is, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Uh, en dat is niet voor iedereen, dat weet je pas als je dat, dat doet. En, en uh, ik heb in een jaar tijd uh, de benodigde cursussen uh, geleerd uh, met behulp in de KRM. Dat wordt allemaal kosteloos. Uh, Geregeld, dus je Faberwijs 1, Faberwijs 2, EHBO, uh, Marcon, dus je certificaat dat je de marifouw ja. uh, ja, Al die, die, die cursussen ja. zijn, die, die zijn ook verplicht hè, als jij verder wil als opstapper, toch? Je uh, nou, krijgt drie jaar de tijd om de vereiste cursussen te doorlopen. Dus best ruim. Uh, maar ik was erg gemotiveerd omdat ik <laughs> in het begin niks kon. Dat, van, ja, dat gaat me niet gebeuren. Als we erop uitgaan moet ik wel wat kunnen bijdragen. Dus heb ik me daar recht voor ingezet om het te snel te doen, maar zo kan we die een minder kortvaardend uh, terecht. Mm -hmm. Maar als je die uh, uh, in het eerste traject, hè, wat jij zegt, je hebt drie jaar de tijd, jij doet het in een jaar. Uh, wat doe je als vrijwilliger in die eerste drie jaar? Mag je dan ook mee? Ja, nou, dat, dat uh, anker van de ziersteed van de of de, de staat van de zee, dus een dag van vandaag, uh, zeggen we maar met vier man, we hebben vier uh, stoelen aan boord. Uh, je zou met dit weer met, met zes man kunnen gaan, dan moeten er twee staan. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is dan wel. Gewoon de discanten natuurlijk, dat moet je kunnen vasthouden. En vandaag ook kregen we een keer een klappertje. En uh, ja, dan is het zitten is fijn, maar als je staat, moet je ja, is... vasthouden. Ja, ja, ja. Dus, uh, en het is ook niet comfortabel, want dan komt best wel uh, we krijgen een klap zeewater binnen. Maar dan neem je dus liever uh, afgeoefende mensen mee. Ja, sowieso en, uh, de KN schrijft voor toen ze de UN-training, uh, helicopter underwater escape training. Ga je naar nou Rotterdam en dan wordt je geoefend uh, hoe je uit een helikopter uh, zou moeten ontsnappen. En dat is eigenlijk de voorwaarde, de benchmark. Als je die gehad hebt, mag je ook wel slecht weer mee. Omdat je dan ook een uh, bepaalde cursus um, krijgt over uh, hoe je dus een overlevingspacket aan hebben, uh, daar kun je niet zomaar mee zwemmen, dat moet op een bepaalde manier. Uh, dus dat heb je geleerd hoe je, uh, ja, als je te water raakt, uh, wat je allemaal moet doen. En dat is eigenlijk uh, de, de, de vrijste om met slecht weer te kunnen varen. Maar als het een ja, kalm zeetje is, dan uh, kunnen we er acht man, negen man mee. En, uh, en de, de, ja, het is vooral veel doen, want do, do, do, oefenen, we oefenen veel. Dat je, dat je ook bekend raakt met, uh, met uh, het schip, want het is anders. Het is met jetmotoren, het stuurt anders. Uh, uh, uh, uh, het is eigenlijk een, een, een ja. heel ander soort schip als de, de, de normale plezierboten met zo'n zo zo zo motortje achterop uh, gezet. Ja, ja, bo ja boeksroep hebben die ook. Ja. Je ook Maar het is, het is een bepaalde uh, manier van varen en dat, dat moet je leren. En ook zeker hier, het bankengebied is gevaarlijk. Het is een risico. Mm -hmm. Dus dat moet je lezen, begrijpen en, en dat je ja, veiligheid voor alles gaat hebben. En dat, veilig, uh, het, het, het leren is, is gewoon uh, door te doen, toch? Uh, ja, ook. Uh, ja, doen. er is ook veel theorie beschikbaar. Het camera heet uh, Mijn Kompas. Dat is een online uh, omgeving waarin, uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken, uh, staat daar uh, tekst uh, omheen uh, hoe het uh, gaat. Ik word achter vijf knopen moet je kennen. Die worden uitgelegd, onder andere. Maar ook uh, hoe te varen in weer. En dat kan natuurlijk op meerdere manieren, met uh, de afhankelijk van de boot die je hebt. Uh, Annie Paul is een relatief klein schip. Uh, ja, daar moet je niet mee gaan varen als op een groot schip, Want dat werkt niet zo. Nee, het zijn andere... Ja. Hey, maar er is ontzettend veel te doen. En ik, uh, ik hoor ook uh, hartstikke... dat je als je enthousiast bent en heel snel uh, uh, geleerd bent... maar um, een vrijwilliger komt binnen... en heeft een groot vraagteken op zijn hoofd. Ja. Um, wanneer kan hij eens binnenlopen bij jullie? Nou, elke zaterdag. Uh, het oefen we oefenen bij voor oefen elke zaterdag. Was het om de week. Maar sinds corona hebben we besloten het elke week te doen. En dan kun je ook intekenen... Elke maandagavond zijn we aanwezig. En dan, uh, ja, kennis maken is dan het meest geschikt. Of uh, je gaat naar het station en maakt een afspraak. Dat is ook wel fijn dat je weet dat je komt. Maar je kan altijd om een hoekje kijken van... Uh, wat doen jullie Dat is, uh, is vind altijd leuk. leuke dat open voor iedereen. Dus iedereen jong uh, uh, nou, uh, en tot, uh, tot welke leeftijd? Nou, uh, dat is... Mm, uh, ik kan het voor tot 55. Uh, met de mogelijkheid tot dispensatie. Dan moet je gekeurd worden of je fysiek uh, in staat bent en... Uh, dan kun je dat verlengen tot, ik meen uit mijn hoofdstrijd, 60 geloof ik. Of hoop 60, maar ja, dus, als iemand uh, 60 of 60 is, kom maar kijken, want we hebben meer uh, dingen te doen hier. Uh, maar het varende gebeuren is wel de leeftijd beperkt Ja, ja ik heb uh, wel begrepen dat mensen die uh, de, dan over die leeftijd heen gaan, dat ze op die, uh, op, op die truck kunnen rijden en, en andere dingen kunnen doen. Ja, ja precies. Goed. Een en en hans zijn er altijd al, al, al genoeg <laughs> Er is altijd wel wat te doen in de loods. Ja, ja. ja binnenkort wordt er een stukje aangebouwd, heb ik begrepen? Uh, ja, we krijgen in oktober, als het goed is, een nieuwe bootwagencombinatie. En uh, we hebben nu die, uh, ja, die rijdende toren, de SeaTrack. Uh, en die wordt vervangen uh, door een Caterpillar, een rupsvoertuig. voertuig En die is een stukje langer, dus uh, dat past er niet in de loods. Wanneer gaat er gebouwd worden? Als jij het weet mag zeggen, uh, ik <laughs> hoop. Uh... <laughs> nou, dan, dan wil ik nog één ding weten. Uh, het is jaarlijks een open dag waar ook mensen kunnen komen kijken. En uh, misschien is het ook aantrekkelijk voor vrijwilligers om op die dag te komen kijken. Want uh, uh, als, je als je doneert, mag je ook een stukje meevaren, begrepen. Ja. Wanneer is dat? Nou, wanneer, uh, ik heb mijn hoofddag 15 mei. Ik, ik, ik, ik kan niet de datum in omhoog zitten, moet ik even checken op. Maar, uh, ik had 15 mei en uh, de, de mensen die ja vrijwilliger willen uh, worden of, die kijken zeggen ja het is niet voor mij ze kunnen allemaal donateur worden natuurlijk dus, uh, nou, <laughs> je te, je mee varen. tegen die tijd uh, uh, moet je nog maar eens een keer bellen en dan bepraten we de open dag tot zover uh, dank ja ik uh, zou zeggen spoel de boot nog een beetje af want hij moet met schoon water uh, de loods in ja ze zijn twee dagen op het strand gestaan wat hier de ja, dat heb ik gezien dus, Er te blijven uh, wordt ze op het strand geparkeerd dus het uh, is behoorlijk wat zaterdagslag. Wat dus dat moet even boenen. Oké, okay, nou uh, ga je gang. Doe de mannen de groeten van ons. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, heel bedankt. Fijne dag. En dan gaan we luisteren naar uh, de Hollies. Stop, stop. Hmm. around the floor Bells of being tingling and a Going through my head Sweat is falling Just like a teardrop's running from her head Now she's dancing Going through the movement Swaying to and fro Body moving Bringing back a memory Thoughts of long ago Blood is rushing Temperature is rising Sweating from my brow It fascinates me I can't look away now Stop, stop, stop All the dancing Give me time to breathe So she's getting nearer, so she'll be in reach As I enter into a spotlight, she stands lost for speed you now would be the sweetest thing it would make me sing i bet i may as well try and catch the wind Dee -dee -dee -dee -dee -dee -dee -dee Me to leave all my blues behind For standing in your heart Is where I want to be And long to be I But I may as well try and care. Het ging over stoppen en wie er ook gaan stoppen zijn Peter en Ineke Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Peter. En Peter, ik heb begrepen dat je eigenlijk niet wilde stoppen. Hoe kom je daarbij? Ja. <laughs> nou, nee, dat is ook niet Dat is niet waar. Op een bepaald moment gaan we stoppen en uh, we hadden het doelgraaf wel of kopen, dat wel. Dat wel. Nou, ik uh, begreep dat Ineke jou nog een duwtje moest geven om... Uh, toch echt te oh, willen stoppen. Ja, oh ja, maar, toen het, maar dat is wel anderhalf jaar geleden. <laughs> ja. Waar je nu over praat. Ja, ja. Nou ja. En, en niet uh, dit jaar, nee, anderhalf jaar geleden namen we de beslissing om uh, die wel of niet te gaan doen. Dat ja. klopt. Nou, die uh, beslissing is toen genomen en jullie ja. uh, hebben uh, hier en daar uh, lijntjes uitgezet. om te kijken of iemand het op wilde volgen. Ja. En dat is helaas niet gelukt. Nee. Dat heb ik heel gedaan. Zelf de gemeente, alles is bij betrokken geweest. Dus, uh. Maar ja, ze wouden dus niet. Dan krijg je verschillen. Ja, dan moeten ja, gaan we gaan besluiten. Ja, dat is, de, dat is dan het logische gevolg. Um, ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, uh, dat fijn vinden, dat slenteren. Hè? En er is ook een heel stuk bij over een aantal klanten van jullie, dat ze daar lenig bij blijven. En de gezelligheid gaan ze missen. Is er in de buurt een, een slender, uh, De eerste, de differs en de slender, is. Uh, Waar zit die? In nieuw -Vindemd. Ja, dat is wel een heel eind weg, hè? Ja, dat is een heel eindje weg. Ja. <tossimus> dat is de enige die er nog zit. Er zit ook nog eentje in Noordwijk, maar die is ook, die is ook uh, dit jaar gestopt. Is, is de interesse in, in, in Slender een beetje weg? Uh, nee, de, nee, dat niet. Maar uh, ja, de kosten zijn een beetje hoog. Om... om, om uh, ...om, om, om, om de, zaak ja, de zaak open te houden. Ja, het is natuurlijk... Uh, ...je praat natuurlijk over... Uh, ...een serie van zes banken... ...nou jij kent het, je hebt het genoeg gedaan. Ja. En uh, nou ja goed... ...daar kan je dus een bepaald aantal mensen op kwijt... ...en verder niet, dan moet je gaan uitbreiden... ...en dat hebben we ook gedaan natuurlijk. Want we zijn natuurlijk uh, met de CRIO begonnen... ...en we hebben pedicures gehad... ...en we hebben... Uh, ...massage meiden gehad... En, oh God, ...waardoor we dus wat verder opgeschoven zijn... Ja. ...dat klopt. En door de, door de nevenactiviteiten hebben jullie het een beetje voort kunnen zetten eigenlijk dan? Ja, nee, laten we het gewoon zeggen, daar komt verdienen wel leuk aan. Ja, dat kan. Dan is het een met de slender en al wat andere speel was het niet behaalbaar. Dan werden de kosten veel te hoog, wat denk je van de energie, wat denk je van de uren? Ja, dat ja. bepaald stopt dat. En de kennen van de mensen die wij, uh, nou die weet jij, er zijn uh, tussen de 40 en de 80, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ja, en die kunnen dat bedrag ook niet elke maand uh, even op tafel liggen. Nee, nee, maar uh, het is lullig om te zeggen, maar uh, voor deze mensen is er dus eigenlijk niks meer in Zandvoort. Nee, er is niks meer. Er zijn op het ogenblik de mensen, er zijn een aantal die uh, gaan gewoon naar de sportschool in Noord, waar we heel, hard, heel lang mee onderhandeld zijn geweest, of die het niet overnomen en daar baal ik wel van dit niet gedaan heb. Mm -hmm. Maar en dat had eigenlijk prima ding bij hem geweest, maar uh, ja, de, de, die zit natuurlijk ook in een groep. En de, de groep waar hij in zit, nou die hebben geen interesse in. Dus ja, dan gaat het. Uh, dan houdt een beetje op, hè? Daar houdt een beetje op en daar hebben wij heel lang over onderhandeld. Dus ik ik van een half jaar. Oké, okay. hey, die uh, apparatuur, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Die gaat allemaal weg, die is allemaal verkocht. Oké, okay, dus die uh, dus gaat gewoon in, in de doorverkoop. Ja, die zitten op de banken die we gaan naar. Uh, uh, Slender U uh, Heilo, die hebben we aan haar lijf verko uh, verkocht, die hebben ze overgenomen, die hadden we oudere banken en deze zijn nieuwer. Oké. Okay. Dus we, we willen wissensom. om. Nou ja, en dan heel veel, die pedicures en die uh, andere dame, die zitten natuurlijk nu achter ons. In, uh, bij uh, zorgbalans hebben ze daar een kamer en die ze hebben we daar met z'n doen ze daar nog steeds die zelfbehandelingen. En de slenderbank gaat, de zonnebank, die gaat weer terug naar de eigenaar, of naar de leverancier. Okay. Die is weer teruggekocht aan de leverancier. Ja, ik heb ook een vraag nog eigenlijk. Is slenderen, is dat wat anders dan een gewone sportactiviteit? Wat is slender eigenlijk dan? Een ja? is Pim. Ja, ja wat, wat is slender eigenlijk? Nou, het slenderen is een onbelost bewegen. En dat houdt in dat wij bank hebben. Die gaan die doen, behandelen alle vier de spiergroepen. Dus je moet altijd in principe zes banken doen. En dan hoef je weinig, eigenlijk zelf weinig aan te doen, maar de machines doen al de acties die je moet doen. Ik denk wel heel relaxed. Nou, dan zal Pim toch naar High-Low moeten om dat uh, ja, nee. te ervaren. Nee, ja, ah, nee, nee ik kan ook Nemo Venom. Nieuw een nieuw film. Ja, ja, ja. ja, daar is het nog wat dichterbij. En, en misschien kan hij volgende week nog een keertje komen kijken. Ja, dan weet ik een keer wat het is. Ik heb die foto gemaakt. Kan ik het nog overnemen? Maar, ja, ja. Ja. Kan ik toch weer niet in de studio zitten? Ja, ja, ja. Peter, is er uh, zicht wat er eigenlijk in het gebouw gaat komen straks? Nee, nee. nee. Dat is helemaal niks? Nee nee, nee, nee. We zijn nog niet eens met, uh, aan het praten geweest met onze huurbaars. Oh, Oké. Okay. Ja, goed, voor de, jullie het is, is het. zit helemaal, uh, helemaal geen druk op. Nee, maar uh, voor jullie is het natuurlijk jammer dat het niet doorgaat. Maar um, uiteindelijk is het, uh, het, het doel nu ook om eens met z'n twee een beetje te gaan genieten. Hè? Dat wel, ja. ja, ja. En uh, misschien dus zijn er andere mensen die zelfs wel eens een beroep op mij kunnen doen. Hè? Ja. ja. Peter, wil je even mee helpen daar? Of kun je mee, mee helpen daar? Nou, ik, ik hoor op de achtergrond, Peter, je moet me helpen leren golven. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat heb ik al niet. Dat doe ik toen zelf, want ik ga zelf golven nog ja, steeds. Ja. En mijn vrouw gaat ook golven. Kijk, dus dat gaat ze ook proberen. Dus dat zijn wel dingen, maar ach, wel activiteitjes, dingen organiseren, dat vind ik wel leuk om te doen. nou ja, er zijn uh, genoeg dingen om, uh, om, om, om jullie bezig ja, te houden. Ja, uh, zeker, zeker, zeker. Zeker als we natuurlijk nu dit. We hebben nu nog twee maanden de zaak, dus per 1 mei gaan we er officieel uit. Ja. We moeten, ja, dan moeten we hem dus uh, leeg op het In oude staat opleveren, natuurlijk. Dat en en um, aanstaande week is de laatste dag. Hè? Dan is de. Uh, de, de, de, uh, de aanstaande vrijdag is de laatste. En zaterdag hebben we nog een klein. Uh, een borreltje. En dan oh, okay. hoop je met dat vaste klantjes. En, oh. dan, uh, en dan sluiten we het af. Okay. En, dan, okay. en dan, gaat, dan gaan de mensen meteen uh, de spullen ophalen. En dan gaat het vanaf volgende week. of eind na volgende week. Vooral de spullen een beetje uit gaan, ja. Ja, dan gaan we opruimen. Ja, dan gaan we opruimen, ja. ja Oké, okay. ja, Peet en Ineke uiteraard ook. Ik wens jullie een ja. hele goede uh, start in het, uh, in het leven van de ontspanning. Ja, dat zal en, en, wel. Ga ervan genieten, hè? Ja, en heb jij tijd? <laughs> Ik heb altijd tijd, dat weet je. Ja, dan kan je even uh, verhuizen bij mijn huis. <laughs> Ik ga natuurlijk eind van het jaar verhuizen. Is goed. Oh ja, je ja, gaat naar ja. een appartement, hè? Ik ga naar het appartement bij de Watertoren. Nou, dat is netjes. Ja, dus dan sluiten het in principe helemaal mee af. Ja, prima Peter. Hey, bedankt ja, voor het toch? gesprek en ik, ja. ik zie je zeker in het dorp. Is goed. Dankjewel. Goed. Doeg. Doei. Doei. Oh, Doei. Congratulations and celebrations. when I tell everyone that you're in love with me.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 I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations.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 Ik heb het zelf uit. Oh, jij hebt het gedaan? Ja, ja, ja. En ook weer passend bij, uh, bij allerlei onderdelen <laughs> die wij uh, gaan bespreken. Ja, elke week weer een uitdaging. Is, ja. <laughs> ja. Nou, Cor maakt er ook zijn hobby van, hè? Ja, echt inderdaad, uh, ja. Ja, ja. ja heb uh, Cor heeft... al een tijdje niet gehoord eigenlijk. Nee, Cor die zit ergens in de Filipijnen om uh, vakantie. En daarna gaat hij waarschijnlijk op een of andere platform uh, <laughs> bedrijfsleider worden. Maar dat gaan we on ongetwijfeld nog van hem horen. Uh, dit was het eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort in het tweede uur. ...praten wij met Michiel Hermsen en Kevin Stefan. Beide heren zitten al achter de microfoon. Uh, daarna gaan we praten met Brit Molenaar en Mirjam Hogeman. Die zijn toch naar Suriname gegaan om daar les te geven op uh, diverse scholen. Uh, wat ik begrepen heb, zijn ze niet echt in Parimaribo zelf uh, geweest... ...omdat daar nog wat een ander te doen was. Huub van Rijswijk gaat met ons praten over horeca-Britse ...en Culture at the Beats en dat organiseert de Lions. En ook weer voor het goede doel. Ja. Dus uh, tot over een paar minuten.